8 uur. Lott met het NOS Journaal. We komen maandag vanuit de vluchtelingenkampen in Turkije... naar Nederland en Duitsland. Het overbrengen maakt deel uit van de overeenkomst... tussen Turkije en de EU. Ook het terugsturen van illegale migranten door de EU... begint volgens afspraak maandag... ondanks kritiek van Amnesty International. Volgens Amnesty schendt Turkije de afspraken... door Syriërs terug te sturen naar hun land. Een kernwapen in handen van terreurorganisatie IS zou de grootste bedreiging van de wereld zijn. Dat zei president Obama op de top over nucleaire veiligheid in Washington. Volgens de president zijn er concrete stappen gezet om nucleair terrorisme te bestrijden. Op een afsluitende persconferentie benadrukte hij wel dat er nog veel nucleair materiaal in de wereld moet worden veiliggesteld. En aan het slot van die top over nucleaire veiligheid deelde Obama ook nog een sneer uit aan Donald Trump. Obama refereerde aan een uitspraak van de Republikeinse presidentskandidaat over de opgelopen spanning rond Noord-Korea. Trump had gezegd dat Zuid-Korea en Japan daarom kernwapens zouden moeten krijgen. Het laat volgens Obama zien dat Trump geen flauw benul heeft van buitenland beleid of de wereld in het algemeen. Een vrouw van 19 uit Hilversum die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een autoongeluk, is overleden. Ze reed in Loosdrecht de weg op en werd vol in de flank geraakt door een automobilist in een Porsche. De 53-jarige man uit Loosdrecht bleek te veel te hebben gedronken. Getuigen hebben aan RTV Noord-Holland verteld dat de man een straatrace hield met zijn zoon. Ze zouden beide veel te hard hebben gereden. De auto van de zoon is in beslag genomen. En dan nog het weer. Vandaag is het droog met zon- en sluierwolken. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanavond neemt de kans op een bui toe. Ook morgen overal droog met wat bewolking... met in de avond opnieuw kans op een bui. Het kan morgen wel 21 graden worden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Ja, ja, ja, ja. Bum, bum, bum. Zin in Zandvoort, Zandvoort ja, ja, ja. is... Ja, ja, ja, ja, ja. Zin in ZFM. Met nu, Toebak Leep. Start hier een jingle. Oh wacht, moet ik eerst een knopje indrukken? We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Dit is een uh, belangrijk moment. Goedemorgen. Tobak leeft op de radio. Wat zie ik moet gestreft. Nou, nou, nou, zeg. Dat moet alleen de art van de steur, hè? De hele wereld is een regeroer. En degene die het gedaan heeft, die zegt dat dit gewoon niet... Nee, nee. Je moet het soms nog even navragen bij de Amerikanen. Ik weet het niet precies. Nee. Nee, ik moet het toch even nakijken. Ja, iedereen viel over me heen, art van de steur. Maar nee, hoor. Ik heb het niet gedaan. Nee. Wat maakt het nou uit of het nou... Uh, die informatie bij de... FBI, CIA, een of andere ja. New Yorkse politie. of ja, gewoon zijn broer vandaan nou, Maar ook Er niks moet uit. iemand gestraft worden, Ja, gewoon. er moet iemand dat gestraft worden. Het maakt niet worden. uit wie. Nee. Maar dat we het alle daar boos om kunnen zijn. Ja. En dan, uh, en dan voelen we ons beter. Terwijl het helpt helemaal niks tegen al die slachtoffers en zo. Nee. En, eh, maar toch, veel. Er, moet een, er moet echt een uh, kop rollen. Nou, eigenlijk, Rutte, hè. Ik luister al heel naar Wilders. En Wilders kan het zo goed verwoorden. Hij vindt het heel vervelend, heel na voor die slachtoffers. Maar Rutte, Rutte had dit heel anders aan moeten pakken. Hè? Ja, ja, precies. De Slachtoffers zijn niet opgeruimd. Of Wilders loopt alweer te roepen dat Rutte weg moet. Nou ja, laten we hopen dat Rutte niet weggaat. Straks gaat Wilders wel de, de boel uitmaken. Nou, dat wordt helemaal niks natuurlijk. Ik ben nou, heel benieuwd. Ja. Uh, ja, welkom. We zijn weer compleet vandaag. Ja. Is ja. Ja. Het hele team van Toepak Leeft is weer aanwezig. Ik heb gisteren ook weer ontzettend lopen verdiepen in de Oekraïne. Weet je wel, we moeten woensdag natuurlijk gaan ja. uh, stemmen. Voor oh. of tegen. Nou, nou uh, wat, ik, wat ik zo ja? raar vind is dat we daar nu opeens over kunnen stemmen. terwijl. Ja? Drie kwart van de Nederlandse bevolking weet niet eens waar het over gaat. En waar de stembus is, weten ze ook niet. Ik had eigenlijk wel over die luchtbrug willen stemmen, bijvoorbeeld. Ja, dat nou, lijkt me dat belangrijker. Dat, dat, dat, ik, ik vind, zoals nu, gaan we naar, uh, um, naar Turkije. Gaan we vluchtelingen daarheen brengen die hier zijn aangekomen. Ja, ja. Om er vervolgens weer van daar eentje terug te trekken. Ja, dat is het plan. Yeah. Ik zie niet helemaal waar de win zit nou, in het. Nou, Turkije is een heel goed land. Een heel, heel geilig land. Ja. Een heel, heel, heel groot, groot land. Uh, ja. Daar kan je een buffertje op bouwen. En die kunnen heel goed een selectie maken. En als, nou ja, als daar wat gebeurt, joh, dan zijn wij niet zo verantwoordelijk. Dat is, want we hebben nu verantwoordelijkheid bij Turkije neergelegd. We hebben daar een grote som geld neergelegd. Zes miljard is wat aan de lage kant. Ik denk dat straks nog weer drie miljard bij moet. Oeh. Want het, ze hebben nu al laten zien dat ze toch mensen weer terug naar Syrië sturen. Dus dan ja, denken en ze nog. Wat even, is precies het. Uh, uh, ja? Waarom zou precies Turkije niet allemaal mensen naar ons toe gewoon die, die bootjes stimuleren? Ik bedoel. Uh, via de straatsteen Gibraltar en langs Spanje en Frankrijk naar ons toe. Ja, zo. Dat is ja, maar open. Als, als, als die Turken nou al die mensen op die bootjes zetten. Ja? dan sturen wij ze weer terug. zijn zij van die vluchtelingen af? Uh, ja, nee het, is, nee. het moet wel menswaardig zijn. Ja. En daar heeft Turkije in het verleden bewezen dat ze dat ja, zijn? Ja, ja, ja, ja goed. Nee, kijk, ze hebben geld gekregen. Zes miljard. Ja, dat is een hoop geld. En dan, één keer dan zien we het licht en Oh ja, nu gaan we het eerlijk aanpakken. Ja, precies. Echt. We hebben het licht gezien. Als je geld meestal betaalt, dan, dan één keer verander je. Dan je, je, was zeg maar... En ik word je goed. Goed tien We hebben gaan hoor. Leuke muziek. En een zonnig weekend zit eraan te komen. Dat moet geloven. En woensdag, ja, ik ben er al uit. Ik ga gewoon tegenstemmen. Het is me te onduidelijk. Het is, het is ook maar een advies. Ze kunnen het ook zich neerleggen. Ga je echt en... tegenstemmen? Ik ga nee ah, dan, stemmen. Ik Ga dan niet stemmen? Ja. Nee, nee, ik ga gewoon nee stemmen. Ik ben tegen. Ik heb Kees ook gisteren gist, gist gehoord uit Zandvoort. Uh, uh, uh, uh, Die is ook tegen. Okay. Ja. En daarom ga je ook Ja, nee. Nee, nee, nee. nee. stemmen. Cause I gotta keep myself free, You're dunk on the move and just the high Ik werkt helemaal niet uit. Misschien maar, is het meestal oneren. Wat ik, wat ik zeg, dat je daar tegen bent. Maar goed, uh, Land komt net met een hele sterk argument. Het gaat over handel. En ook die mensen moeten daar ja, een beter leven krijgen. En ik snap het ook wel. Oké, okay, weet je wat? Ik ga voorstemmen. En dan ga ik ook de helft van mijn loon inleven. Mijn veiligheid ga ik inleven. We moeten uiteindelijk naar een monogaam. Monogaam? Uh, monogaam en, Mon -monogaan? Uh, monogaan en uh, één volk moeten we worden eigenlijk. Oh, en alles wil okay. inleveren. Om het, de, de grotere, het, het, alle, de, alle mensen dat naar hun zin te krijgen. Daar moeten we toch naartoe? Is dat toch het idee? Maar is dat maar niet een soort... Uh, gewoon everybody maar? happy gevoel. Ja, maar <lacht> jij zegt van alles geloof weg. Nee, ja. nee, nee, nee, nee. geloven, Alle mensen gelijk. Ja, alle ja. privacy inleveren. Dan is de veiligheid hoog. Ja. En een basisinkomen uitdelen. En dan heb je alleen staatsbedrijven. Die dan alles nou. regelen. Die kunnen mensen in dienst nemen. dat hoeft niet. Want je hebt je basisinkomen. Nu maak je, nu maak je een soort communist van me. Ja, het wordt een beetje communistisch. Ik denk dat dat de enige oplossing nee, ik ben, is. Ik ben wel kapitalistisch. Dat, uh, dat, dat, dat, dat gaat uiteindelijk ja, dat niet lukken. Dat is luk. nee, mij inderdaad niet ontgaan. Als, als, als, zeg maar, als de hele wereld gered moet worden, dan kan je niet kapitalistisch worden. Daar gaat echt niet lukken. We nee, moeten nee. het met nee. z'n allen doen. Dus iedereen moet inleveren. Dan en uiteindelijk ga... om de rest omhoog te trekken. Hoe gaan we dat dan straks doen? Want wordt dan Mars een aparte uh, apart land? Een aparte planeet? Hoe gaan we dat nee, doen? Nee, dat is voor de elite. De elite. Dat dus voor de elite. Dit is de ja. klootjesvolk. Die zeg maar, hier wordt uitgevuld. Het beste volk wat hier rondloopt, wordt uiteindelijk uitgezonden naar Mars. Oh. Alleen, ja, Mars, ja, condities van Mars zijn nog niet echt helemaal optimaal. Ik dus kan niet ik heel begrij ik vandaag. begrijp dat we over een paar jaar worden wij uitgezonden naar Mars? Uh, ah. Wij niet. Jawel, toch? Nee. jij dus bent de je elite. Je, ja, de elite, Ja. Het, nee, het klootjesvolk die mag het hier allemaal nog een beetje uitzoeken, joh. Maar uiteindelijk dan, uh, ja, wij gaan toch met z'n allen hier dood gewoon. Het goede volk gaat straks de ruimte in op zoek naar betere beschavingen. Zo is het. Goed, Dus is Tobak die snapt Radio, snap het al. Echter, jezus, diepzinnig, ouhoer alweer op de vroege morgen. Beter we klaar voor het huis? Nou, ik hoop het. Uh, straks onder andere ook nog de Zandvoortse berichten. En is ook nog een partijtje maffe berichten. Daar is altijd Jolande van, die zit momenteel weer op de Facebookpagina te zoeken kijken. naar alleen... Ja. Oh, je zat nu even op je privé-facebookpagina. Dat doe je ik niet in je de laatste tijd, Ik zat een he? filmpje te kijken wat daar gewoon een beetje was. En ja? zonder geluid is het moeilijk te determineren wat dat precies is. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is ook moeilijk. Nou doen we straks al wel eerst even een leuk plaatje. Waar ik vorig jaar voor het eerst op draaide. En uh, toen was het ook weer... Hoe heet het ook weer? Joy Formidable. Heet de band, oftewel. De Vrolijkheid. Hij is geweldig, oftewel heet de band... And the title, The Last Thing on My Mind. CFM To what lived The resistance Is futile Your life As it has been Is over When you get to run Early away By chance Are me You're a shark And I'm swimming My asked still Thumbs As I bleed I know your friends Come sniffing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 Weervolle muziek, desolate, Alt-Jay. De zaterdagmorgen fijne toestel op aanstaan. 20 minuten over 8. Er zullen meer leuke paden gemaakt. Ik zal er eens wat meer op de radio slingen van deze band. Alt-Jay, dus uit Leeds. Goed, het is dus, uh, 2 april natuurlijk. Gisteren was het uh, 1 april. En uh, het is altijd even leuk om even te kijken of we nog ergens ingetrapt zijn. Nou goed, het niveau van mijn 1 april grappen was vrij laag. Ik werk ik met mensen met een beperking, dus die komen er altijd... Ik had gisteren nog een grap. Kees is een van mijn leukste cliënten gewoon. Hij is, hij is blind, had vroeger kokenvisie, dus hij zag nog wel iets altijd, hè. En het lijkt af en toe ook of hij nog wel de kleur rood ziet, maar ook de laatste tijd niet meer. En hij is altijd heel positief in het leven gebleven. Gisteren kwam hij naar me toe en toen zei hij van... Hé, hey, er zit een gat in je shirt. En hij is nu compleet blind, hè. Toen dacht ik van... Hé, hey Kees, dat is een hele slap grap. Die kan je echt niet maken. Goed, nou, maar goed, hij moest er zelf heel hard om lachen. Goed, verder van dit soort grappen heb ik de hele dag doorgekregen. Wat zijn jullie grappen die voor je kies heb gekregen? Nee, nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nee, ik, ik, okay. ik, ik, ik heb ook. Ik heb de hele dag gisteren in de auto gezeten. Ja. had heel veel afspraken. En uh, ik heb eigenlijk. Uh, ja, niks meegemaakt. Niks nee. meegemaakt. Ik, ik heb ook het... niks meegekregen verder. Oh, Oké, okay, de beste grap die ik afgelopen week uh, heb je, je gezien... Dit er ook een Oké. Okay. Ja, we hebben het zo wel even. Oh, zo nog Ik zie er een... De Zandvoortskrant werd in aangewezen. Een schooluniversum in Breda... Ja. Vervolgens werden er, werd, uh, werd er uh, de uitgeheeld aan leerlingen... die zeiden van, Hé, wat is dit? Toen dus zegt de lerares, zegt, ja, je moet je even invullen... Welke, wat formaat je hebt voor je schooluniform. Want je krijgt binnenkort een schooluniform. Want we zijn het een beetje zat dat iedereen verschillende kleren aan heeft. De een heeft duurder kleren dan de ander... en dan wordt dan weer mee gepest. Iedereen krijgt nu hetzelfde aan, al die kinderen. Hé, wat? Maar dat wil ik helemaal niet! Allemaal in paniek. En toen werd er handtekening ingezameld. Iedereen was tegen. Dat gebeurde Leek spontaan. Dat gebeurde spontaan. Ja, allemaal. Dus uiteindelijk uh, achteraf, of uh, uh, uh, tijdens het middag, u werd verteld. Het is 1 april, jongens. Oh. Nou, iedereen <laughs> blij ook. Maar ook een beetje, jeetje. toen zijn er wel gigantisch ingedrapt. Ja. Uh, uh, en mooi, er was natuurlijk ook, ook de zelfrijdende fiets van Google? Voor mij heb jij die ja. voorbij zien gaan op ja, het nieuws. Ja, klopt. Uh, en uh, Connection had... Uh, uh, groot nieuws, want die uh, gaan een uh, dixie plaatsen in elke uh, bus. Ja. Zodat mensen gewoon naar het toilet kunnen in de bus. Oh, oh dat is wel handig. Ja. Hele ja. leuke foto erbij. Uh, Donald Duck had uh, geplaatst dat uh, uh, het weekblad uh, vanaf volgende week een jaarblad wordt. Ja? En uh, of iedereen zijn brievenbus iets wil vergroten, want anders past het niet. Jo. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, de beste, misschien wel de mooiste grap is dat terrorpolitie kraakt. Dat zag ik ook op de krant staan op de grote pagina. Dat er allerlei verhalen waren wat de politie niet goed geregeld is in Nederland. En dat natuurlijk de terroristen moeten worden aangepakt hier in Nederland. En dat schijnt allemaal slecht geregeld te zijn. Ha, ik zag het meteen. Ik denk, dat is een grap natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Maar nou, vanochtend kijk je in de krant. Er was een heel uitgebreid artikel dat het echt slecht geregeld is met de politie. Om de terroristen aan te pakken. Dat er nog heel veel mensen in opleiding zijn. Toen dacht ik, wat de, hè? Dat, dat vond ik toch wel een heel erg, euh, ja, schrik. dat euh, had ik echt wel een beetje, werd ik angstig. Angst zegt. Ja. Pas op. Nou, kijk nu wel uit. En adem maar goed uh. hey. yeah. Ja. Hmm. Daar ben ik bang voor. Ja, daar ben ik bang voor, ja. Ja, dat, dat nou, snap ik heel goed. Ja, de terroristen doet hij vieren hoog tijd. Maar goed, arts van de steur roept natuurlijk dat hij het allemaal wel goed onder, uh, al onder controle heeft. Naar, ja. ja, goed. Nou, uh, meer 1 april grappen? Nee, hè? geen meer 1 nou, april Nee, Ik zie grap. hier nog, de Hema kwam met een speciale Tom Poes Spray voor 1 april. Oh ja. De grap leverde zoveel positieve reacties op dat de winkel wellicht moet overwegen om de zoete deo echt op de markt te brengen. Ik vind hem wel grappig. Hij is oh ]rijk. ja, Ola ik... had ook nog een grap. Ja? Uh, die bracht hem, omdat uh, het raketje uh, alleen in Nederland een succes is... dat ze hem er helemaal uit zouden halen. En dat zorgde voor aardig wat commotie. Dat leek uiteindelijk ook een hele ja. grap te zijn. Nou, grappig is wel dat die tompoes geurde geur... Dat ik, ik werk zelf in een bakkerij. Ja. Nee, ik, ik hoef die geur niet hoor. Ik word sowieso al gek van als die mierzoete geurtjes op mij. Dus, uh, de, de geur van een uh, tompoes. Van, van een tompoes, dat is toch helemaal geen lekkere geur. Nee, dat is wel erg irritant volgens mij. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Eerst een moppie muziek. En de klassieke Neon Trees Animal. Zolang vijf jaar, zes jaar, 2010, kwamen ze met de CD Happy Tats. En uh, afgelopen jaar, nee, 2015 alweer, kwamen ze met Songs I Can Listen To. En Everybody Talks is nog een grote hit van hun. En uh, uh, ja, dit was een leuke plaat natuurlijk, uh, Animal. Precies, mag al iets minder, ja precies. Het is uh, bijna half negen, straks de Zandvoortse berichten. En uh, hoe het met de rechtszaak van Geert Wilders is, weet ik niet, dat moeten we even afwachten. We zijn hier momenteel op belangrijke zaken in de wereld natuurlijk. Uh, en uh, ik zit ook even te kijken wat ik in godsnaam net had gelezen. Nou, ik ben er ook niet meer Goed, ik kijk even naar uh, mijn mede-presentatoren. Ja, is een heel vreemd bericht is dit. Nou, vertel. Dat het ministerie van de Verenigde Staten lelijke toeristen waarschuwt. Want uh, dus, uh, ze hadden een bericht uitgedaan voor Amerikanen die in de Verenigde Staten niet als bloedmooi te boek staan. Ja, dat, dat is volgens mij 90% van de bevolking, maar ja. Laat, dat het gaat hetzelfde hey, hey, als hey, op vakantie hey, hey, zijn. Wat is dit voor een rare opmerking? Oh. Ja. is echt fout. Ja. De meeste mensen in Amerika zijn lelijk, zeg jij. Nee, dat zeg ik niet. Dat, zegt, uh, dat zei een ministerie van de Verenigde Staten. Oh, Oké, okay. nou goed. Hey, het, en, is, uh, het is ook wel een beetje zo. Hoor. Nee, ik ben niet mees. Ja, ja, maar bloedmooi. Wie is er nou echt bloedmooi? Hè? Laten we daarover... Nou, dat hoeven ik niet over te hebben. Nee. Maar het was ja. een advies Ach, nee, dat, nee, dat ze extra niet huiverig te hebben. moesten zijn voor oplichters... Ja. En uh, ze gaf deze, uh, de, de, het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf dit advies aan studenten... die hun lentevakantie, springbreak, in het buitenland doorbrengen. Zo van geen tien in de Verenigde Staten, dan ook geen tien in het buitenland. Verstop dat je er niet wordt ingeluisterd om dure drank voor anderen te kopen... of erg nog dat je wordt beroofd. En dat was zo'n hashtag springbreakingbadly. Al is het bureau van consulaire zaken van het ministerie. Nou, dat is allemaal leiden tot heel veel verontwaardiging, maar ook veel grappen... Oh, ik ben een 6,2 in de Verenigde Staten. Maar in het metrieke stelsel word ik wel een 10. Al, al, al dus een twitteraar. En uh, moeten Amerikanen kokken als van je gezicht... dan zullen Europeanen het ook doen. En je bent hopeloos. Liefst het ministerie van het Buitenlandse Zaken. Daar inmiddels heeft het ministerie het bericht verwijderd... excuses gemaakt, maar zij alleen te willen voorkomen... dat Amerikanen worden opgelicht. Ik heb zelf ook het idee dat het een beetje een ene achtige grap is. Dat lijkt het ook wel een beetje op. Ja, ja, ja. Als je, ja, nou, als je niet uh, mooi bent, dan ben je niet succesvol. En, succesvol en kan je misschien mis, misbruikt worden. Dat is ja, een beetje een van het verhaal. Aan, ja, ik sprak gisteren iemand in die ja? zaak van. Uh, die had een vriend. En ja, het is niet Leo DiCaprio, maar hij is wel heel leuk. Ik denk van. Uh, zo knap was hij niet. Nee. Toen hij heel jong was, was hij leuk. Maar, ja, ja, ja. maar toen in de, de, de Revenant, de, die heb ik gezien... Yeah. Nou, dan was hij echt niet mooi, hoor. Nee, oké, okay, maar dat, dat... Was, dat, dat was ook niet de bedoeling volgens mij... om daar mooi nee, nee, te laten zijn. De Amerikanen hebben verder ook gewonnen, had ik begrepen... in het feit van de dikste mensen zijn nu in overhand. Uh, uh, schijnt dat, uh, sowieso is het met 500% toegenomen de dikste mensen. En de meeste dikke mensen wonen in Amerika. Dus uh, ja. ja, lopen overal voorop, Amerika. Zijn ze zo goed in alle dingen? Ja. Blijkbaar vooral goed in eten. Ja, is, en goed uh, in, uh, in, in marketing. Want dat is het. Daar de kopen al die mensen die zooi. Doe, en in een grote verpakking, groot, groot. Ja, moet die verpakking moet. Oh, oh, dat is zo heerlijk. Het over de datum is. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik in Amerika was. Dat is lang geleden. Dat is bijna, dus 20 jaar geleden, ruim 20 jaar geleden was ik daar. En dan gewoon door die supermarkt heen lopen en dan zo'n zo, zo, zo reep te pakken, hè? Dat is gewoon een, een soort baksteen is dat. Een grote chocolade. Oh, en je ja, gooit dat je... in je. In de, ja, dan leed ik het, was, voel me net zo'n bouwvakker, weet je wel. Ja, ja, en ja. ik heb iets met chocolade. Dus ik, oh, dan word ik zo, zo gretig van, van die grote plakken chocolade. Dan ga ik een huis met bouwen. Ja, het, het is daar ja. een beetje, zeg maar, hoe je normaal door een bouwmarkt aan loopt. Dat je ja, ja, ja. ja, het een beetje. van, oh, zak beton. Oh, dat is bij hun gewoon, ah, oh, eten. Ja. Dat is zo cereals zijn dat, van die uh, van die, uh, hoe heet dat? Nou? Een, bijtgranen. een bijtgranen, ja, ja, ja, ja. Maar het, ja, het, je wordt hebberig van van die grote pakken chocola. In Amerika, ja goed, het, het groeit langzaam dichter. Daar komt het een beetje op neer. En uh, nou, verder straks, de zand wordt Eigenlijk moet het, moeten we dat nu al doen. Oh. Maar, uh, is Het is al zo laat. Je het is je al je zo laat. Ik zit te kijken, nee, we En jij ligt nog gewoon in je bed? Nou, dat, dat kan toch echt niet? Dat is echt belachelijk. Oh, wacht, vrouw. het is zaterdag. Dat mag. Je mag hier in je bed blijven liggen. Goed, eerst even een plaatje. Met knipoogje naar de jaren 60, 70 is dat Ariel Pink Haunted Gravity, ja, wie zin die titels voor die banden, voor die, voor die banden, voor die groepen? <laughs> Only in my dreams. Only in my dreams, dan word ik bezocht. En nou goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Oh jee, het is alweer laat eh uh, uh, Dames en heren, vertel het maar! Ja, er waren, er waren op het terrein van de Oranje Nassenschool. aan de Leijsterstraat stond ja? in de krant. zijn tijdens graafwerkzaamheden bijzondere fondsen gedaan uit vervlogen tijden. Toen de Amelie zijn gevonden? Ja, volgens mij wel. Huh? Enkele, en enkele munten en aardewerk. En na een melding hiervan aan Leiden. is op plaats van de autoriteiten de plaats van de fondsen afgezet. En wat was het nou? nou De archeologen, archeologen van het museum zouden dus gisteren om half negen hun werkzaamheden starten... en belangstellingen waren van harte welkom. Maar eh, ik heb toch ernstig het idee dat dit toch wel een, een 1 april gaat. Waarom dan? En, eh, waarom dan? Omdat het gisteren 1 april was. Oh, Oké. Okay. Maar, eh, nou, nou, ja. ja, maar Ik zal eens kijken bij het standaard Ik lag me kapot. Ja. Ik denk dat er hier natuurlijk wel nog wat nieuws over is. Dus ga ik even nee. nog. Eh, was het nee. vorig jaar niet dat die, uh, die bunker opengemaakt werd? Dat daar zogenaamde kunstschatten moesten inzitten. Uh, Alleen schilderijen die uh, van Rembrandt en van die in de oorlog daar waren geplaatst. Dat was de vorig jaar of was het alweer twee jaar geleden? Dat de... Dat dat zou, weet de... Ik ja, Net, weet het de... niet. De... Dat. Ik dat... weet nog wel dat de, de herten op een gegeven moment gecontroleerd over zouden steken op de Zandvoortse laag. Oh, dat, dat vond ik ook zo grappig. Nou goed, ik, ik kan alleen nog die bunker die, uh, die gevonden was, en die was toch uh, dicht? En die zouden dus ze openmaken met 1 april, en dan zouden er allerlei dingen tevoorschijn komen. Alleen ze hadden de grap te vroeg ingezet. Nee, volgens mij is het langer geleden dan twee jaar zelfs. En, uh, Waardoor iedereen al zoiets van, nou dat klopt niet. De media was erop van, nou, dit, dit, nee, dit is een grap. En uiteindelijk bleek het ook een grap te zijn. Nou goed, het is al oud nieuws. Maar de tweede paasdag was het echt noodweer. Hier in Zandvoort. Er ja, nou. zijn echt stenen uit huizen vandaag uh, gebroken. Het was al eerder gebeurd natuurlijk. Op de, in een flatgebouw op de hoek van Celsiusstraat In de Thompsonstraat. Begin, begin december waren er al stenen beneden gekomen. De spouwmoer was daar losgelaten. En de mensen moesten echt ontruimd worden. En nu gebeurde het ook. Bij het appartementencomplex aan de Kromboomsveld. Uh, in mij? Nee, om de hoek. Ik wilde nog. Ik was daar ik vergeten. Ik, ik moet toch even bellen. Leef je nog? Heb je ja. iets op je hoofd gehad? Ja, ik was op dat moment was ik niet in Zandvoort, dus dat scheelde. Okay. Maar ik, ik weet al een collega van mij die woont in die flat. En die zei dus gewoon dat het hele dak moet vervangen worden. En dat gaat gewoon een miljoen kosten. En dat moeten ah. dus al die mensen zelf betalen. Want hiervoor zijn ze niet, uh, nee. niet verzekerd. Want het is slecht gemaakt. Dus dan, dan betaalt het Ja, want het was eerst één hoek van de straat. Toen andere een andere hoek. Of één hoek van het gebouw. uit een de andere kant. Hetzelfde ja, hoek. Maar hij had ook filters laten zien. Die zijn ook op RTV Noordhonderd uitgezonden. Ja? En dan zie je echt dat, die, dat, dat, dat dat hele dak zo omhoog gaat. Op een gegeven moment zie je ook inderdaad dat er zo'n steen uitvalt. Ja. Ik van wow, dat is toch wel heel heftig allemaal. Maar uh, constructiefouten, is dat niet. Uh... Kun je dan niet iemand daarop aan... Ja, maar na hoeveel jaar kan je dat doen? Want okay, ja, we staan staat. er nu iets van 16 jaar. Helaas. Ja. Ja. Verder ook nog een uh, stormschade aan de flat in de Celsiusstraat. En dan zie je echt de complete bedekking. De, de dakbedekking zie je over de rand heen hangen. Ja. Het ziet er echt heel erg, erg uit. Hè? Ja, dus uh, ja, heel veel mensen moesten het, uh, het appartementencomplex uit. Op tweede paasdag. Nou, normaal is je altijd saai op tweede paasdag. Nu was je toch even spannend. Nou, nee. ja, zeker. Ik wilde die winkelboel ervaren. Dat heb ik nou ook wel eens een keer gezien. Dit was echt uh, iets anders gewoon. Nou, andere standsvoortsberichten zijn... Ja, de, de muur op, uh, op het... Uh... Venne, van Venemaplein. Ven, van Venemaplein. Ja. En die uh, hebben ze wit geschilderd. Uh, lekker, lekker, lekker wit zout. Ja, ze ja? zijn en, nog niet, uh, ze zijn net begonnen hoor. Ja, ze zijn vrijdag. Vrijdag hebben ze uh, een groepje vrijwilligers onder leiding van uh, Hilly Jansen. Uh, de start gemaakt met het uh, verven van de Blauwe Muur. En, uh, bij het uh, oude Dolfirama. Uh, ja? uh, onder andere ook uh, wet wethouder Gert-Jan uh, Bluis uh, stak de. Handen uit de mouwen en uh, mocht je nou ook willen meehelpen, uh, meld je dan even aan via h.jansen apostatjesansvoort.nl of uh, bel hem even, nummer staat in de dat in de krant. In, in de man. krant. Ja, nou, nou je mag gewoon ah, tegen goed. mij zeggen. Dan zeg ik, ga mee. Ik ga straks ook even helpen. Ik heb hem ook okay. opgegeven. Ah, voor twee leuk. uur, hè. En uh, daarna gaat het een belletje en dan ga ik gelijk weg. Ja, heel precies. We gaan. Ja, uh, ik, ik uh, heb nog meer gooi, te doen, hè. Gooi je kwast in, in, in de bak. Hoi. Mijn uur zit erop. Uh, maar, maar wat dag. wel leuk is, uh, er is een, uh, een vluchteling uit Syrië... die sinds kort in Zandvoort woont. Die is ook een van de vrijwilligers. En hij is heel erg enthousiast. En zijn taalcoach zelf doet ook mee. Dus dat vind ik toch wel heel leuk. Kijk, weer een beetje positieve geluiden over vluchtelingen. Ja, het was een tijdje erg negatief. Maar goed. Ja, ik hoop ja, niet ja, dat iedereen daar is. naar bovenop duikt. Die denkt: hey, is hij daar aan de gang? Dan ga ik het even in de gaten houden. Hang even onder de vraag hoe het zit. Waar ik vandaan kom. Of je nog vrienden heeft die hier in Zandvoort zitten. Dat moet natuurlijk wel gecontroleerd blijven. Dit jaar komt er een kermis op het parkeerterrein van Circus, Circus, Circus Park Zandvoort. Deze, zal, deze de, zal dit jaar uh, vanaf dinsdag 19 tot en met zondag 24 juni plaatsvinden. De afgelopen jaar was het natuurlijk eerst op Plathuisplein. En de boulevard de Fuego was het. Maar dat was allemaal niet succes, succes. Ze hadden op een gegeven moment ook nog een, een fun disco. Of een fun uh, kermis voor de kinderen. Dat beviel ook niet zo heel erg goed. Dus uiteindelijk hebben ze met uh, de bewoners. De kermis en de gemeente om de tafel gezeten. Toen hebben ze uiteindelijk nou, hebben ze dit bedacht. Op het parkeerterrein van het park Zandwoord komt dus nu een kermis. En hopelijk is nu iedereen tevreden. Nou, Alleen, ik dan zou je denken van... waar is die kermis? Dan loop je hier in zand. fuck, waar is die kermis? Nou? nou, hebben ze een symbool... hebben ze in het begin... of in het centrum hebben ze een oude kermismolen uh, neergezet... draaimolen, om het aan te geven. Er is kermis, maar je moet even op zoek. Ik vind dat wel een het ook, creatief Het is ook gecombineerd idee. met een speurtocht. Met een speurtocht, ja. En er ook trouwens ook treintjes vanaf die... Drijmol uit het centrum. Naast een circuitpark Zandvoort. Om de kermis te bezoeken. Ik denk dat het niet helemaal heel veel mensen aantrekt. Maar het, het, ja, je moet wat. Het is gewoon niet anders. Nou goed. Niet uh, <tijd> te positief. Niet te positief. <fst> nou ja, goed. Ja, een kermis hoort toch wel een beetje in het centrum. Ik had er niet kermis moeten een die neer gaan zetten. Nee, mensen gaan er niet heen. Nee, ze gaan er niet heen. Of je moet zeggen dat, dat, dat als je in het centrum dan zorgt dat daar iets leuks is. Van, uh, je kan hier opstappen naar de kermis, weet ja. je wel. Wil je naar de kermis en daar een paar clowns neerzetten of zo, of iets leuks. Ja. En dan gaan mensen wel mee en dan uh, uh, geven ze wel wat uit. En dan uh, zeggen die ouders, clowns zijn niet nou leuk. ja, ik weet niet, ik moet nog boodschappen doen. En ik heb nog een pak lus. Nee, Laten we dit, dit keer maar niet doen, want het past niet zo. Dan moet ik helemaal naartoe. En hoe ver is het dan? Nou, niet dus. Gaat niet gebeuren. Nee, hey, dat denk ik. Het is vandaag Nationale Open Dag voor de huizen. Om die te gaan bezoeken. Oh. Gewoon op reden om weg ja, te beginnen. Alleen alleen huizen die koop staan hè, Dus niet zomaar bij iemand naar binnen stappen. Oh, oh. sorry, Dat gaat je over aan het kon stappen, gewoon. Kom even kijken in hun huis. Kijken wat er te halen valt, Snap, Maar goed, daar is geen geen negativiteit, hè. Opper heeft daar een plaat over gemaakt. Moet toepasselijk, hè. House, natuurlijk. Hier bij Toepakleef in de zaterdagmorgen. Kom maar, hoor. I wanna build a house with you, house with you, house with you. Yeah. We'll Ja hoor, het feest is begonnen. Zomer in Nederland. Vergeet het terrorisme even. Al die dingen die fout zijn gegaan. Luchtbruggen. De, de, de, laat het van woensdag ook even los dat je moet stemmen. Je keuze moet maken. Gaan we Oekraïne al omarmen. Maak gewoon het feest van Oberhoever. Bent uit Duitsland zou je denken. Want ze hebben het over een huis En niet over een huis. muziek, maar gewoon over een huis. Nee, ze komen uit Brooklyn, New York. Ja, leuk dat einde zo. De jongens, doe nog iets raars. Dan hebben we alle minuten besteed. Nou goed, dit was dus house in de trend van... Het is vandaag natuurlijk open dag. Uh, iedereen kan even een huis gaan bezoeken die hij leuk vindt. Die te koop staat. Oh, ja. Misschien, ja. Ga en, rond borreltijd, want vaak krijg je dan een wijntje en een witte balletje. heb je er weer hoor. Ja. Dan heb je er weer gewoon. Kom. Ja, en ondertussen dat je denkt van, goh, wat een leuk huis. Hoe zou het er zien uitzien aan de binnenkant. Want dat vind ik altijd zo leuk. Ja, ik vind wel, je moet altijd even testen of je... Uh, nou, in eerste instantie uh, uh, lekker in de tuin kan zitten met dit weer. Ja? En dan vanavond. Nou, is er ruimte voor een vuurkorfje? Of kun je lekker aan de open haard aanschuiven? Dat moet je toch allemaal even testen. Ja, maar ook zeggen okay. van: kunnen jullie allemaal even stil zijn? Even kijken of ik de buren hoor. Want dat. Uh, uh, ja, dat, dat heel, kan hevel, altijd de tegenvallen zijn. Ja, het kan altijd zijn. tegenvallen. Heb je een heel. heel mooi huis en heb je buren die echt op alles letten. dat is wel echt, vind maar ik echt een Maar het kan ook zijn dat je buren hebt ja? die dan, die dan uh, opeens last hebben van jou. Oh ja die, ja, die buren hebben wij, ja. Maar ik denk je hebt altijd dat... van ons. Nou. Oh, altijd dus je kan van gewoon ons. even zeggen... Uh, van, uh, zijn die buren thuis? En dan uh, bel je aan en dan vraag je... Van, hoe, hoe waren die mensen? Waarom zijn ze weggegaan? Ja? Is het omdat jullie zo rottig waren? Of is dat gewoon omdat, uh, omdat het gewoon echt. Uh... En dan komt er zo'n getal weer. En dan je... weer Ja, en dan, dan weet je gelijk wat er naast je woont. Ja, dus dan, is dan wel. denk je van nou wil ik daarnaast wonen. Ik denk als ik zou gaan verhuizen, dus zou ik zo zeggen. Ze... eerst het huis even bekijken, maar ook even bij de buren aanbellen. Hallo, ja, kennis maken, even, even ruiken. Buurt zo... Ja, altijd even ruiken of ze niet uh, wiet verbouwen. Dat of, bedoel ik. O, je weet niet of je ja. een wietplantage naast je bestelt. En je moet ook wat rekenen dat je in de toekomst toch het uh, met elkaar moet doen, weet je wel? Op een gegeven moment in de toekomst, als jij zeg maar slecht ga... Is dat de bedoeling? Dat is wel een dat je voor elkaar gezorgd ook, hè? Nou. Oh. Ja, iedereen krijgt een basisinkomen. Hebben, hebben we het in het begin van dit radioprogramma over gehad? We nee, gaan voor nee, elkaar was... zorgen, we krijgen een basisinkomen, want we gaan namelijk heel Europa helpen. Ja, dat ook. Ook komt erbij, dat maar gaat het, dat ons was... loonkosten, hè? Dat begrijp ik da, wel. Ja, ja maar ja? het was me niet duidelijk dat ik dan voor mijn onderbuurman moest gaan zorgen. Voor iedereen om je heen? Oh jeetje. Ieder geval twee mensen om je heen moet je verzorgen. En dat gebeurt alleen in Europa? Uh, ja, heel Europa. denk dat ik naar Canada toe ga. Ja, het is misschien wel een heel goed idee naar Canada te mm. gaan. Goed! Ja, het is daar wel mooi. Ja, het is daar zeker mooi. Goed, het is uh, tien minuten voor uh, negen. Ik zit even te kijken. Ook oh, zo'n plaatje draaien. Oh ja, dat is, dat een, is een hele... Plaatje, ik draai Eindelijk een plaatje, er... joh. Ik ga een plaatje, joh. Dat ga hoeren. Dat ga hoeren. Uh, ja, ik baal gewoon dat ik niet aan kon. Ik heb het over Mother Rat. speelde afgelopen dinsdag in de Paradiso. En het, het concert was aangekondigd. En binnen een minuut was alles uitverkocht. Ik draai Kingdom Come nog wel eens een tijdje. en uh, Nou goed, ze, ze speelden. Het is een, een combinatie van uh, Modus Select en Apparat. En Apparat maakt dan gaan we namelijk dramatische popliedjes. Uh, uh, even een fragmentje van een Apparat. Ik vind het zelfs echt heel zweervol. Je krijgt ook een beetje een soort kippenvel van. En al deze geluidjes die je hoort op de achtergrond... maken ze dan met een heel klein apparaatje. En een vioolstokje over een klein nylon draadje. Iemand met een... Met een uh, beter drumstokje ergens overheen, krassend. En uiteindelijk krijg je dan die dramatische stem. Oh, I swear. Die zingt er dan overheen. En toen ontmoette hij Mode Select. En toen maakten ze een uh, hele andere muziek. Mode Select je van dit. Echt lekkere strakke beats. En toen dacht ze, ja, het is een beetje saai zonder stem. Dus toen hebben ze hem erbij genomen. En dat werd een dadelijk succes. En nu hebben ze een nieuwe single die draai ik hier. I steer from the Give to the fed man, I dance in the halls of the newly insane and pray to God. We moeten misschien een paar keer draaien. Modus Select, de nieuwe single, heet uh, Reminder. En uh, goed, ze hebben afgelopen dinsdag opgetreden. in Ze gaan binnenkort weer optreden. En dan uh, de Heineken Musical Hall in uh, Amsterdam. Ik schenk altijd wel van de kaartprijzen. 65 euro, pannenkoek. Oh, ja. Maar oh, ja. ja, het lijkt me toch wel erg leuk om met jullie een keer... naar iets specifieks daarheen te gaan. Ja, met bedoel, nog even een klein stukje modder. Dit is toch wel gaaf. Hier kan je toch wel op dansen, dit. Ja, is gewoon, man, dit is gewoon vet, weet je. Dan hebben ze een hele lichtshow erbij. Het is een beetje techno-achtig. Techno-achtig, je. Er zit gewoon lekker een jouw man. Ja, maar dat is niet... Het is alleen... Hier ben je schutje bezig beetje met je hoofd. Maar niet met je lichaam. Ja, dit is Vanuit je tenen, vanuit je... Vanuit zijn gewoon. En vooral dat ondergeluid. Dat is het voortstuwende baspartijtje. Daar ben ik zelf nog wel een gevent van. Dat heb je al vaker gehoord. mij. goed, het is even tegen 9 uur. En zeg, wat kunnen we allemaal nog zo melden... Ja, Clippy komt terug. Clippy! Ik, ken je Clippy nog? Nee, Flipper ken ik wel. En Slippy ken ik ook. Clippy is uh, die, uh, die paperclip die altijd bij Microsoft Word... Zachter. Oh, ja. oh ja, ja, ja, die altijd vroeg of je je kon helpen. Maar je ja, kon ook een Einstein'tje? Had je ook erbij? Ja, dat kon ook, ja. ja. Maar nee, Clippy was, was wel de bekendste. Terug of alleen Clippy? Nee, uh, het idee is... Uh, zeg maar het idee van, Clip, uh, van Clippy komt terug. Ja? Alleen dan in een moderne vorm. Ja? Waardoor je dus uh, je computer kan gaan aansturen... door bepaalde berichten te typen. En He? op die manier uh, wil Microsoft... Zeg maar, zijn nieuwe besturingssystemen gaan aan. Uh, okay. Dus door middel van chatberichten... en spraakbesturing willen ze... Daar willen ze 100 op gaan uh, ja, inzetten. Goed. Dus ben je, ben je lekker aan het typen en dan gaat Clippy gaat je even aanwijzingen geven. Oh, dan idee. doe je het langzaam, zeg. Ja, schiet oh. er op. Kan ik je helpen? Dan tikt hij altijd op het beeld, zeg. Kan ik je helpen? Ja, precies. Ja. Iedereen heeft gewoon clippy altijd heel irritant. Ja, dan ja. komt hij weer in beeld. Ga weg, clippy. Ik weet het zelf, man. Ja, totdat jij afkomt. Ik weet het allemaal niet zelf. Ik kan er allemaal niks van. Misschien ja. dat heb ik al een keer, hoor. Elke keer denk ik, loopt hij weer vast of zoiets. Ja, en heb je ook sensoren in, uh, in je computer? Dat hij op een gegeven moment zegt van, heb jij je wel al heb je gaat er niet zomaar gelijk... vanuit je, je pyjama voor de computer zit en nou, niet vast, Ik wel wel verontrustend berichten over mensen die zeggen... dat ze zeggen, maar met elkaar hebben overlegd. Ja. Eh, over bijvoorbeeld verzekeringen. En dan ga, op een gegeven moment zitten ze achter de computer. En dan krijgen ze alleen, uh, uh, uh, noem je dat, mails... of nee, niet mails, meer uh, reclames... Uh, over, o, verzekering. over verzekeringen. En nu zeggen ze dus dat de computer eigenlijk altijd aanstaat. Dus ook hoort wat je zegt. En daar informatie uithalen. En daar dus ook weer reclame aan koppelt. Daar hebben meerdere mensen last van gehad. Het oh. komt er ook omdat je sommige, sommige computers Ik, zijn stem gestuurd... Ik, uh, ik, dus geloof, dit is wel... ik geloof daar niet in. Nee, is nee dat is, dat is uh, <laughs> toeval. Gewoon ja. toeval, Nee, maar dat, dat zou privacy technisch zo niet kunnen. Ja, maar Google heeft de lakken. Je hebt alles getekend, man. Ik heb overal een vinkje gezet. Prima, doe maar een vinkje, want ik wil door. Ja, maar toch mag dat gewoon niet in Nederland. Ja. Nee? Nee, okay. daar kunnen ze... Dan, nou ja, ik bedoel, dat, dat, als <laughs> dat... daar mensen achter komen dan... Kunnen ze echt grote problemen krijgen hoor. Maar heb jij ooit uh, South Park gezien over, over dat fenomeen? Het gaat, ja. gaat er altijd over Kenny die dood is. Oh ja, my nee, God, maar het was niet zo Kenny. van. Er ja? was er iemand die had dus gewoon op doorgeklikt. Ja? En toen bleek daarna dat ze naar een huis Van ja, je, uh, je ging uh, akkoord met de algemene voorwaarden. <laughs> dus nu worden jouw lippen aan de anus van die en die uh, vastgezegeld... En het wordt een hele lange ketting van mensen. Okay. En dan van wil je eruit, ja. En uh, nou ja, uh, als je moet hier tekenen... tekenen. Ja, je, hebt getekend dat het nog een week duurt, weet je. <laughs> Mensen lezen niks. Ja, dat was wel grappig. Met het zijn ook part. teksten, dat je denkt van, ja. joh... het associatieverdrag met Oekraïne, dat is korter zelfs. Ja. 300 pagina's. Nou ja, goed. Uh, ja, want hoe komen we daar nou weer op? Dat blijft ook een beetje door, uh, terugkomen met dit radioprogramma. Ja. Goed, laten we verder gaan. Uh, keep on moving on the jam. Ooit groot geworden voor een reclamespot voor uh, een of ander uitzendbureau, geloof ik. Daar hebben ze ooit muziek voor gemaakt. Nobody's deal. no one is gone. moving on, moving on, You're moving on. Close to the end. No give up in one day. Does it get there in, June? But in so many ways. You're moving A taste the taste won't hurt. say Is that nobody can tell me where I'm going to, heading for. I'm waking up, I'm moving on, moving on, I'm moving on. What it is ik dacht het was de jam ah, ha, gek dat tegen negen uur nog uh, een, een raar bericht waar hebben we nou een raar ja, bericht over ga dit over wel verschillend hoor maar de, ja? ik ga doen toch deze is het kost. Ja? Ja? in een verzorgingshuis gaat dat voor kat oh ja een kat de Britten ja. zien we kat die was per ongeluk in een postpakket terechtgekomen ja? na acht dagen teruggevonden en het pakket met het de dier had 400 kilometer afgelegd katje, katje cupcake die was echt helemaal van Cornwall naar West Sussex uh, meegereisd nou de kat is uiteindelijk teruggevonden doordat hij gechipt was Volgens de dierenarts die de kat onderzocht, was ze alleen maar uitgedroogd en angstig. Maar maakt het inmiddels weer goed. Oh, wat mooi. Er zijn klassieke films over gemaakt: katten en honden ja. die heel ver reizen ja, met katten. Kijk, als jij iets in een doos doet. Ja, nou goed. Katten uh, gaan erin zitten. Altijd. Leuk knus. Ik spreek je zo in het tweede gedeelte. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws.